Shabbat shalom, klein kurken, hebben we wel eens ergens gelezen in het Nieuwe Testament. In de Messiaanse wereld worden wij een beetje als het buitenbeentje gezien... ...omdat we geloven in het grote gebod. We geloven namelijk in het Shema en we geloven in de letterlijke betekenis daarvan. Ja, wij onze God, Hij alleen. Ja, we zeggen bovendien in Isaiah 45 dat Hij zich niet bewust is van enig andere God naast Hem. En toch leert de christelijke en ook de Messiaanse wereld dat Jezus ook God is... Dat hij God is van het Oude Testament en dat hij Yahweh is. En als je op Facebook iets post wat daar tegenin gaat, dan heb je de hele beweging tegen je. Anders dan bij andere discussiepunten worden mensen echt fanatiek over dit specifieke onderwerp. Sabbat vinden ze ook niet leuk, maar dit grijpt nog harder in bij de mensen. Het speelt echt. En je krijgt de meest wonderlijke opmerkingen. Soms inhoudloos, soms nou, misschien ietsjes beter onderbouwd, maar... Ik schreef een keer uh, ja, een, ja, een kritische noot uh, en toen schreef iemand terug... maar hoe verklaar je dan dat Abraham met Yeshua heeft gegeten? En ik schreef terug, waar, waar heb je dat gelezen? Want die Bijbel wil ik ook nog eens een keertje lezen, want ik heb dat nergens gelezen. Misschien heb je een andere betaling of iets. Waar staat dat hij gegeten heeft met Yeshua? Ik heb dat nergens gelezen. Je kan het wel beredeneren of in gaan leggen of iets, maar ik heb het nergens gelezen. Wij willen meer kijken wat staat er geschreven in plaats van wat leggen mensen uit... Dus ze spelen heel erg op de man. Dat is onprettig discussiëren. En ik heb toen ook eigenlijk uh, die groep maar verlaten. Die Messiaanse groep. Want ik vond het niet zo leuk. De mensen in, die, uh, in deze kringen die menen dat wij anti-Yeshua zijn. En dat is heel onprettig om te horen. Dat doet pijn. Dus ik dacht van weet je wat ik ga doen? Ik maak een opzomming voor mezelf. Een korte opzomming van wat Yeshua is voor mij. En voor u denk ik ook. Hij is, hij is onze oudste broer. Hij is onze verzoenmiddel. Hoge priester, hij is onze rabbi, dat betekent mijn meester. Hij is heer, hij is de goede herder, Johannes 10. Hij is het Pesachram, hij is de zoon van God. Hij is de mensenzoon. Hij is de vredevorst, hij is de Immanuel, de God met ons. Hij is ook de eeuwige vader. Hij is het lam, hij is de leeuw van Juda, koning van Israël. Hij is de zoon van David, hij is de alfa en de omega. Hij is voorganger. Hij is de eerste der eersteling. Hoofd der schepping. Hij is advocaat. Middelaar. Hij is ook rechter. Hij is de profeet. Hij is de ware wijnstok. Johannes 15. Hij is de deur. Hij is het licht der wereld. Hij is de weg. Hij is de waarheid. Hij is het leven. Hij is de verlosser. Hij is de hoeksteen. Hoofd der gemeente. Hij is een levende steen. En uiteindelijk is hij, hij is de Messias. De, iemand zei dat er 200 namen en titels voor Yeshua zijn. Ik weet niet of dat klopt, want ik denk dat er een heleboel enkel betrekking hebben op Yahweh. Maar omdat deze mensen natuurlijk Yahweh en Yeshua als dezelfde zien, beweerden ze dat er 200 zijn. Er zijn er een stuk meer dan deze, dat geloof ik zeker. Maar dit waren degenen die ik in ieder geval even uit mijn losse losse pols weg kon schrijven... om aan te geven dat we niet bepaald anti-Jeshua zijn. Maar dit is hoe wij Yeshua zien. Al deze titels beschrijven hem. Dat geeft toch wel heel veel gewicht over wie Yeshua is. En hij is zo hoog verheven... dat elke keer als ik de zangdienst doe... kies ik altijd voor het Ram Benissaha Messiah. Hoog verheven is de Messias gehuld in het koningskleed. Als hij praat, dan luisteren wij. Want Mozes, hij is voor de Joden de grootste profeet zoals u weet... En voor ons is hij de enige grootste profeet na Yeshua zelf. Die spreekt al over Yeshua. En hij zegt, een profeet zal ik hun verwekken uit het midden hunner broederen als u. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven. En hij zal tot hen spreken alles wat ik hem zal gebieden. Komt uit de Statenvertaling. En drie versen eerder, een profeet uit het midden van u, uit uw broeders, als mij, zal de Heere, zal Yahweh, uw God verwekken naar hem zult gij horen. Opvallend trouwens is dat mijn favoriete Bijbelvertaling, dat is de MBV, deze verse vertaalt met profeten. Profeten uit het midden zal ik u okay. opwekken. De statenvertaling zegt profeet. MBG zegt ook profeet. Andere vertalingen heb ik niet nagezocht. Maar, maar goed, op zich is dat natuurlijk, ja, misschien apart, misschien ook niet. Kijk, als je een beetje natuurlijk weet van het Hebreeuws, dat meervoud niet per se meerdere is, maar ook een intensiteit kan aangeven. Elohim is enkelvoudig, alleen het geeft een bepaalde grootheid van iets aan. En dat is een Hebreeuwse manier van, van grammatica. Je hebt ook bijvoorbeeld de Mahi, dat is ook enkelvoud. Of ja, het is één zee, één water, maar wij noemen het, het is een intensiteitsmeervoud. Dus daarom dat het woord voor profeet, het Hebreeuwse woord, is ook een meervoud van, van grootheid. Dus een intensiteitsmeervoud noemen ze dat. Dus wat in onze taal nog steeds enkelvoudig vertaald zal moeten worden in de meeste gevallen. Want deze profeet spreekt natuurlijk over Yeshua. En zoals Mozes fysiek tussen Yahweh en het volk instond, zo staat vandaag de dag Yeshua in tussen Yahweh en de gelovigen. En Mozes geeft de opdracht aan ons te luisteren naar de woorden van Yeshua. Dus als hij spreekt, dan luisteren wij. Zijn woorden zijn namelijk, de woorden van Yeshua zijn ingegeven door Yahweh direct. En Yeshua zegt dat ook en hij bevestigt dat. Als hij zegt in Johannes 12. Ik heb me niet namens mezelf gesproken, maar de vader die mij gezonden heeft, heeft me opgedragen wat ik moest zeggen en hoe ik moest spreken. En als u Mozes zou geloven, uw grote profeet, dan zou u mij ook geloven. Immers, hij heeft over mij geschreven. En dat is natuurlijk een verwijzing naar Deuteronomium 18. Waarover Yeshua gesproken wordt, over de profeet die zou komen. En als er moeilijke passages in de Torah staan, en die staan er, kunnen we altijd te raden gaan, wat heeft Yeshua hierover gezegd? Als hij hier iets over gezegd heeft, wat heeft hij hierover gezegd? Want zijn onderwijzing is de belangrijkste onderwijzing die ooit gegeven is door een mens op deze aarde. Als hij spreekt, dan luisteren wij. En zijn woorden zijn goud omrand. Ze zijn zeer waardevol. En we krijgen al de instructie uit de Torah om te gaan luisteren naar de woorden van Yeshua. En om te luisteren naar de woorden van Yeshua kan je niet om de vier evangelie heen, want daar staan zijn woorden opgetekend. Dus vandaag wil ik wat gaan lezen uit, het, uit deze evangelie. De woorden van Yeshua gewoon simpelweg gaan lezen. Een beetje naar de context kijken. Kijken welke onderwerpen aangesneden worden en welke lessen daar voor ons in zitten. Normaal gesproken dan hebben we een presentatie. Dan kies je een onderwerp uit. Koninkrijk, de opstanding, vergeving, een algemeen onderwerp. En vandaag heb ik geen specifiek onderwerp en bij gebrek aan beter noem ik deze presentatie dan ook lessen uit Johannes 4. Daar wil ik wat uitgaan. Lezen, Mooi onderwerp, absoluut. En uh, slaat ook goed aan bij, uh, bij de eerdere liedjes die, uh, die je gekozen had toevallig. De Messias staat centraal in deze boodschap en eigenlijk in alle boodschappen. Maar hoe kom ik op bij Johannes 4? Dat was toevallig eigenlijk was met een, uh, met een vriend van me een paar weken geleden in discussie. Een oh, gesprek, een prettig gesprek. En uh, die zat een beetje mij uh, een beetje uit te dagen. En toen kwam ineens met een, uh, een aanhaling uit Johannes 4. toen dacht ik van ja... Je moet eens even goed over nadenken, want dat zijn wel hele zware woorden. En je kan ze wel zomaar eventjes eruit gooien, maar ze hebben wel lading. Je moet het wel op laten inwerken. Dus rustig dat hoofdstuk nog eens doorlezen, kijken wat erin staat. Sowieso is het evangelie van Johannes natuurlijk een bijzonder evangelie. Het is heel anders dan de andere drie. En die hebben hele andere onderwerpen die aangesneden worden. Hele andere onderwerpen worden behandeld in Johannes versus de andere drie evangeliën de nadruk ligt ook bijvoorbeeld bij Matthäus en ook bij de andere twee over het koninkrijk van God of het koninkrijk der hemelen, hetzelfde onderwerp. Terwijl in het evangelie naar Johannes die behandelt eigenlijk altijd het eeuwige leven. Terwijl de andere drie over het koninkrijk staan. Dat is interessant. Ik leid daaruit af en uit andere dingen dat de andere drie evangelieën geschreven zijn voor een Joods publiek. Terwijl het evangelie naar Johannes meer voor een algemeen publiek of... Ja, heidens publiek, dat is een beetje een vervelend woord. Heidens betekent... niets anders dan uit de volkeren... niet uit Israël. Dus ik denk dat... Dat, een, dat er een verschil zit tussen... de beoogde doelgroep van de schrijvers... van de evangeliën. En dat onderscheid, dat wordt wat sterker... naar voren gekomen als je kijkt wat er geschreven staat... over het Pesach. Want wat staat daar? Als je dan leest over... als Matthäus het over het Pesach gaat hebben, zegt hij... over twee dagen is het zoals jullie weten Pesach. Dat zijn de woorden van Yeshua... Dan wordt de mensen zo uitgeleverd om gekruisd te worden. Nog meer staat er over de Pesach. Op de eerste dag, der ongehevelde broden, het is ook in de Statenvertaling, kwamen de discipelen tot Yeshua, zeggen tot hem, waar wilt gij dat wij u bereiden het Pesach te eten, Pascha? En hij zei, gaat heen in de stad tot zulk een en zegt hem, de meester zegt, mijn tijd is nabij, ik zal u het Pascha houden met mijn discipelen. Vers 19. En de discipelen deden gelijk Yeshua hun bevolen had en bereiden het Pascha. Dus zo spreekt Matthäus over het paascha. Als er in Johannes gesproken wordt over het paascha of het Pesach, dan staat het volgende. Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Yeshua naar Jeruzalem. En nog een stukje verder. Johannes 11. Het was kort voor Pesach, het Joodse paasfeest. En veel mensen uit de omgeving gingen al voor het feest naar Jeruzalem om zich... Te reinigen. Dus de lezers van Matthäus wisten wat Pesach was. Het wordt niet nader toegelicht in zijn omschrijving. Er wordt gewoon gesproken over het Pesach. De lezer weet wat bedoeld wordt. Terwijl de lezer van Johannes het mogelijk, zeg ik, mogelijk, niet wist. Want Johannes legt nog een keer uit Pesach. Ja, het Pesach is een Joods feest. Dus misschien dat de mensen dat niet wisten. Je kan het vergelijken met een Nederlands voorbeeld, als we wat concreter gaan maken. Stel je voor, je wil een brief schrijven naar de Nederlandse overheid om aan te geven dat het Sinterklaasfeest afgeschaft moet worden... omdat je meent dat dat een aantal racistische elementen zou bevatten... dan zou je een volgende brief kunnen schrijven. Ga achter de Tweede Kamer. Graag zou ik willen voorstellen om het Sinterklaasfeest af te schaffen... want het bevat naar mijn mening een aantal racistische elementen. Dubbele punt. En dan ga je hier betoog aangeven waarom jij zou vinden... dat het Sinterklaasfeest afgeschaft moet worden. Stel je voor je vindt geen gehoor bij de Tweede Kamer. Dat zou zomaar kunnen gaan we door naar de Europese Commissie, dan ga je hun een brief schrijven en dan zeg je geachte Europese Commissie. Graag zou ik willen voorstellen om het Sinterklaasfeest af te schaffen. Sinterklaasfeest is een typisch Nederlandse traditie waarbij een oude man op een paard omringd door mannen op het zwarte ras in december over de Nederlandse daken wandelen. Dit feest bevat naar mijn mening een paar racistische elementen. Het verschil is duidelijk. De gemiddelde Europeaan heeft natuurlijk nog nooit van het Sinterklaasfeest gehoord. En elke minister in de Tweede Kamer weet precies waar het over gaat als je het hebt over het Sinterklaasfeest. En ik denk dat dat ook het verschil is als je leest, als je kijkt naar wie Matthäus geschreven heeft en dan wie Johannes geschreven heeft. Dus ik denk dat Johannes voor een niet-Joods publiek heeft geschreven, met name als doelgroep in zijn achterhoofd. Ook merk je trouwens dat als je kijkt naar Matthäus, heel vaak staat er dan... Op dat vervuld staat de woorden van de profeet, gesproken zo en zo. En dat die verwijzing van die manier van schrijven vind je eigenlijk niet terug in Johannes. Dus de doelgroep is anders van Johannes. Maar goed, lange inleiding. Johannes 4. De titel van het hoofdstuk is gesprek met een Samaritaanse vrouw. Toen Yeshua hoorde dat aan de fariseeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes. Yeshua doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. En daarvoor uh, moest hij door daarvoor moest hij door Samaria heen reizen. He, dat klopt wel, want als je ziet, he, Judea... En als ze dus naar uh, het paasfeest vieren, dan moesten ze natuurlijk naar Jeruzalem afreizen. En daarvoor moesten ze door Samaria heen reizen, want Yeshua woonde, zoals u weet... Hij woonde en hij groeide op in Galilea, vlakbij het meer van Tiberias, in Kavanaum. Dat is waar hij het grootste gedeelte van zijn leven geleefd heeft... Sommige mensen zeggen dat hij vlak voordat hij in zijn evangelie begon, dat hij in Europa is geweest. Dat er zijn bronnen die daarover spreken. In Engeland zou hij geweest kunnen zijn, en met de houthandel met, uh, van Arimathea, Jozef volgens mij. Het zou kunnen. Uh, Waarom niet? Het zou kunnen. Hij was echt wel een man van de wereld, Yeshua. Dus dat is wel interessant. Maar goed, in principe woonde hij het grootste gedeelte van zijn leven aan het meer van Galilea. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sigar. Dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. Waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging zitten bij de bron. Het was rond het middaguur. En dat klopt ook. Dat lezen we ook in Genesis. Op zijn tocht vanuit pader Aram kwam Jacob ook in Sichem, Een stad in Canaan. Toen hij daar aangekomen was, sloeg hij ten oogste van die stad zijn kamp op. Het stuk land dat... Dat het land waar, hij, waar zijn tenten stonden, kocht hij voor honderd kwezita. Dat zijn geldeenheden van de zonen van Gamor onder wie Sichem. Hij bouwde daar een altaar en noemde dat El is de God van Israël. Of in de Statenvertaling staat de God. De God Israëls is God. Maar eigenlijk staat er in het Hebreeuws El Elohi Yisrael. Dat betekent de machtige God van Israël. En dat is de naam die Jacob gaf aan dat altaar toen hij in Sichem was. En dat klopt ook dat hij dat stuk grond aan de zonen van Jozef meegaf. dat staat allemaal in Johannes 4 staat. Dat hij dat dan zijn zoon gegeven had, aan zijn zoon uh, Jozef. Dat staat in Jozua 24. De beenderen van Jozef, die het volk van Israël uit Egypte had meegevoerd, werden begraven in Sichem op het stuk land dat Jacob voor 100 kusita had gekocht van de zonen van Gamor. De nakomelingen van Jozef kregen dit stuk land in bezit. Dus dat is wel een interessante verwijzing uit, uh, uit Johannes 4. Klopt helemaal wat, wat daar geschreven wordt. We gaan verder. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw waterputten. Yeshua zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren ondertussen naar de stad gegaan om eten te kopen. Vers 9. Vrouw antwoordde, hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet om met Samaritanen. Dat is ook een interessant gegeven. Waarom gaan Joden niet om met Samaritanen? De vrouw zegt niet dat Samaritanen niet omgaan met Joden, maar dat Joden niet omgaan met Samaritanen. Waarom wilden Joden niet omgaan met Samaritanen? Er zullen ongetwijfeld meerdere redenen voor zijn. Ik kon twee goede redenen bedenken waarom Joden en Samaritanen het moeilijk met elkaar konden vinden. Als eerste is daar het probleem van de federatie versus de monarchie. Wat bedoel ik daarmee? De strijd tussen het noorden en het zuiden van Israël bestond eigenlijk al vanaf het begin... dat het koninkrijk gevestigd werd, het koninkrijk Israël. De eerste koning van Israël, de eerste menselijke koning van Israël... want de eerste koning van Israël was Yahweh, dat lezen we in de Torah. De eerste menselijke koning van Israël was koning Saul. En Saul kwam uit de stam van Benjamin en Benjamin hoorde bij het huis van Juda... het zuidelijke rijk van Israël. En nadat Saul niet geschikt bevonden is door Yahweh heeft uiteindelijk Juda een koning mogen leveren aan het koningshuis van Israël. Bovendien had David de belofte gekregen dat er altijd een afstammeling van hem op de troon zou zitten, mits zij in de wandelen van hun vader David zouden wandelen. Dus de belofte stond dat als er een koning is in Israël, zal het altijd een afstammeling zijn van David, en daardoor altijd vertegenwoordigd door de stam Juda. Dus het waren Juda en Benjamin die koningen mochten... Uh, ...uitdragen voor het, om het volk Israël te vertegenwoordigen. Dat zullen ze in het noorden niet zo leuk gevonden hebben. Want dat zat een stukje uh, jaloezie zat daar, uh, ook wel een stukje tussen. Want voorheen was het namelijk zo dat... ...voordat de koningen er waren, werd het land aangevoerd door de richters en door de profeten. En die profeten werden zo altijd, zo niet altijd, vaak... ...aangeleverd door stammen uit het noordelijke rijk. Veel mensen uit Ephraim en andere stammen. Eli was ook een Efraimiet. Dus veel leiders van profeten werden kwamen uit de noordelijke tien stammen. Voordat de, de, de koningen kwamen. Dus David is uiteindelijk koning geworden over het hele Rijk Israël. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Er zijn gigantisch veel bloed is er gevloeid. En dat is ook de reden uiteindelijk geweest waarom David niet de tempel voor Yahweh mocht bouwen. Hij had te veel bloed aan zijn handen. En dat succes van het koninkrijk heeft natuurlijk niet lang geduurd. Het was... Eigenlijk na het leven van Salomo dat het al bergafwaarts ging met het verenigde koninkrijk van Israël. De rijk is vrij snel in tweeën gesplitst. En dat is ook het gevolg geweest van het feit dat... een logisch gevolg van die spanning tussen de noordelijke tien stammen versus de, de zuidelijke stammen. Je kan het een klein beetje vergelijken met Engeland en Amerika. Dat zijn twee broedervolken, Ze spreken dezelfde taal, hebben dezelfde achtergrond... Bij Engeland zijn ze natuurlijk helemaal gek op een koning en op koningshuis in hun geschiedenis. En terwijl in Amerika moeten ze helemaal niks van een koning hebben. Daar geloven ze in positie, macht, door prestatie en niet doordat je een bepaalde afkomst hebt. En zo was het ook een beetje in de tijd van Israël tijdens de koning, het koningshuis van Israël. Als tweede reden waarom Joden niet met Samaritaan omgingen, had eigenlijk te maken met de formalisering van de afgodendienst in Samaria. Samaria wordt ook wel gezien als de hoofdstad van, van afgoderij. Je hebt Samaria de stad. Je hebt ook het Samaria het gebied, Samaria, zoals we net op het kaartje zagen. En Samaria was de naam van een berg die een koning Omri gekocht had. En daar een stad gebouwd heeft en zich daar uiteindelijk vestigde. En koning Omri was de vader van de befaamd slechte koning Agab. Want wat deed Agab? Hij liet in Samaria een tempel voor Baal bouwen en richtte er een altaar voor hem op. Ook maakte hij een Ashera paal. Zo deed hij allerlei dingen waarmee hij Yahweh, de God van Israël, tergde. Maar meer nog dan de vorige koningen van Israël ooit gedaan hadden. Koning Agab formaliseert de afgodendienst in Israël voor het eerst sinds het bestaan van het, van het koninkrijk. Door een tempel te bouwen voor Baal in Samaria, wat de hoofdstad was van dat noordelijke rijk. En alsof het niet erg genoeg was, stond hij toe dat in zijn dagen Jericho herbouwd zou worden. In die tijd van Agob werd Jericho weer opgebouwd door Giel uit Betel. Ten koste van zijn oudste zoon Abiram legde hij de fundamenten. En de poortdeuren bevestigd hij ten koste van Zeroep, zijn jongste zoon. Zoals Yahweh bij monden van Jozua, de zoon van Nun, had voorzegd. Dat staat in Jozua 6:26. Jozua... Het volk de volgende eed We vervloeken ten overstaan van Jahwe. iedere man die het waagt deze stad, Jericho, weer op te bouwen. Hij zal de fundamenten leggen ten koste van zijn zoon en de poortdeuren bevestigen ten koste van zijn jongste zoon. En dat is precies wat er gebeurde met Agob. Hij heeft de woorden van een zeer respectabel profeet in Israël heeft hij aan de kant gezet door toe te staan dat Jericho. Hij bouwt zou worden waar een vloek op stond als dat zou gebeuren. Het gebeurde ook ten koste van zijn jongste zoon. Zoals ook voorzegd was door de profeet. En sinds het overlijden van Salomo is het eigenlijk alleen maar bergaf wat ze gaan met Israël. En dan met name het noordelijke rijk. Ook wel Ephraim genoemd. Met Samaria als haar hoofdstad. En uiteindelijk heeft het allemaal geleid tot de ballingschap in 722. De val van Samaria. Waarbij het volk door Assyrië is meegenomen. En eigenlijk verstrooid is geworden in het oosten... Van, uh, van Israël. 722 voor Christus. Nou goed, terug naar het verhaal van Johannes 4. Het is nu duidelijk waarom de vrouw geschokt was dat ze aangesproken werd door een jood. Want zoals ik zeg, het er niet zo tussen die twee. Yeshua zegt: Als u wist wat God u wilt geven. en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen. Dan zou hij u levend water geven. Maar heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelfs nog uit gedronken. En ook zijn zonen en zijn vee. Er wordt wel eens gedacht dat Samaritanen de vijanden waren van, uh, van Juda... of dat het heidenen waren, maar dat is niet volledig het geval. Immers, deze vrouw, noemt Jacob haar voorvader, wat suggereert dat ze een afstammeling is van Jacob uiteindelijk. En dat wordt wel eens duidelijker als je dan vers 25 al was leest. Die vrouw zei ook, ik weet wel dat de Messias zal komen. En dat betekent hetzelfde. Wanneer hij komt zal hij ons vertellen. Dus zij had een bepaalde Messias verwachting. Dat is natuurlijk ook iets wat eigenlijk alleen Israëlische mensen hadden... die wachten op de komst van de Messias. De heidenen hadden die verwachting niet. Ze verwachten de komst van de Messias... Maar het is wel zo dat Samaria een mengelmoes is geworden van verschillende volken en van verschillende godsdiensten. Dus er wonen zowel Israëlieten in Samaria als ook import uit de andere landen. Die geschiedenis staat opgetekend in 2 Koningen 17. Als we het gaan lezen, de koning van Assyrië stuurde mensen uit Babel, Kuta, Awa, Hamad en Seferwaim naar de steden van Samaria, waar hij hun een woonplaats toewees in plaats van de Israëlieten. Deze mensen namen Samarië in bezit en gingen er wonen. De eerste tijd dat zij daar woonden, vereerden ze Yahweh niet. Om die reden liet Yahweh leeuwen op hen los en verscheurde een aantal van hen. Mensen tegen de koning van Assyrië, de, de volken die u naar Samarië hebt overgebracht, om in de steden daar te gaan wonen, zijn niet op de hoogte van de regels die de God van dit land heeft gesteld. Nu heeft hij leeuwen op hen losgelaten, omdat de mensen de regels van de God van dat land niet kennen. En die hebben al een aantal van hen gedood. Daarom beval de koning van Assyrië stuur een van de priesters die jullie hebben weggevoerd, terug naar het land waar hij vandaan komt. Hij moet daar gaan wonen en de mensen de regels van God van dat land onderwijzen. Dus dat is wel interessant dat levieten teruggehaald worden. Dus dat is wel interessant hoe die gedachtegang uh, was. Vers 28. Zo keerde een van de priesters, die waren weggevoerd, terug naar Samaria en vestigde zich in Bethel. Waar hij de mensen leerde hoe ze Yahweh moesten vereren. Toch bleven al die volken hun eigen godenbeelden maken, die ze in een nieuwe woonplaats neerzetten en de tempels die de Samaritanen op de offerhoogte gebouwd hadden. Vers 30: De mensen uit Babel maakten een beeld van Sukkot Benot. De mensen uit Kuter maakten een beeld van de Nergal... De mensen uit Hamat maakten een beeld van Asima. Abita maakte een beeld van Nichtbas en Tartak en de Sevraïten verbrandden hun kinderen als offer voor hun goden Adrammelech en Annamalech. Vreselijke dingen deden ze daar, onvoorstelbaar. Dus... Daarnaast vereerden ze Yahweh en stelden ze uit hun eigen midden priesters aan... om dienst te doen in de tempels op de offerhoogte. Vreselijke dingen dus. Ze vereerden Yahweh dus wel, maar dienden ook hun eigen goden... zoals ze in hun land van herkomst gewoon waren. Dus het is een mengelmoes geworden. Een mengelmoes van religies, een mengelmoes van mensen. En ik denk misschien wel eens dat dat slechter is dan dat je volledig de afgodendienst volgt. In de zin van, als je kijkt naar uh, de brieven aan de, de zeven gemeenten in Klein-Oost-Azië, zegt hij tegen Laodicea, je bent nog heet, je bent nog koud, je zit er een beetje tussenin. Je bent een mengelmoes, ik spiel je uit je mond. Want als je van allebei vereert, ergens weet je dan, dan zou je beter moeten weten. Als je ook Yahweh kent, waarom zou je dan nog andere goden vereren? Die twee sluiten elkaar uit. Want God in het eerste gebod spreekt hij daar al tegen. En eigenlijk heeft Israël zich nooit meer op grote schaal bekeerd van deze zondige praktijken. Het vereren van valse goden. En dat in tegenstelling tot het huis van Juda. Want Juda is ook in ballingschap gegaan. Want ook zij zijn de valse goden achterna gelopen. Maar ze zijn teruggekomen. Dat was het decreet van koning Darius. Ingegeven door Yahweh. En gesproken door Jeremia. En Ezra had vermaand om ze terug te laten komen en te bekeren. En dat deed Juda ook. Want wat gebeurde er nadat ze teruggekomen waren? Ezra, de priester, stond op en zei tegen het volk van Juda... U bent ontrouw geweest. U bent met vreemde vrouwen getrouwd. En daardoor hebt u de schuld van Israël vergroot. Leg daarom een bekentenis af voor jou, de God van uw voorouders. Nou, dit is ongeveer 200 jaar, 300 jaar later... na wat we net lazen in 2 Koningen 17... Leg een bekentenis af aan Yahweh, de God van uw voorouders, en doe wat hij van u vraagt. Houd u afzijdig van het land en van de uitheemse vrouwen. En de gehele gemeenschap antwoordde luid: we zullen doen wat u ons gezegd hebt. En zo is dat ook gebeurd. De Joodse mannen hadden spijt van wat ze gedaan hebben. Ze hebben de vrouwen weggestuurd. Het zal ook geen makkelijk moment geweest zijn om vrouwen en kinderen weg te sturen. Maar ze zuiverden zich dus wel voor Yahweh. En ik denk dat dat ook een reden is waarom de Judeërs neerkeken op de Samaritanen. De Samaritanen hebben zich nooit geprobeerd te zuiveren op grote schaal van hun fouten. Terwijl Judah dat wel deed. Maar goed, het is volgens mij geen rechtvaardiging voor het gedrag dat de joden hadden ten opzichte van Samaria. Immers, je mag nooit de zonde van de ouders toerekenen aan de kinderen. Jeremia spreekt daarover als hij zegt... Dan zal men niet meer zeggen als de ouders onrijpe bedrijven eten... krijgen de kinderen stroeve tanden. Maar zal wie zondigt om zijn eigen zonde sterven... wanneer iemand onrijpe bedrijven eet... zullen alleen zijn eigen tanden stroef worden... He, dus uiteindelijk ben je verantwoordelijk voor je eigen daden en kan je niet beroepen op het succes en het gedrag van je voorouders. Dus als je dan uit de hoogte bent, vanwege de afkomst, dat is niet hetgene wat God in ons zoekt, die superiorie houding. Dat keurde God absoluut niet goed. Want Yeshua zegt ook uiteindelijk, hij beperkt zich niet tot Juda, hij zegt, iedereen die water drinkt, dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, is Yeshua. Verder in vers 14. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt. Dat eeuwig leven geeft. Yeshua onderstreept hier het belang van het drinken van dit water. En dat deed hij al een keer, dat deed hij later ook nog een keer. In Johannes 7 op het Lofuttefeest, op het laatste dag, de zevende dag, het hoogtepunt van de feest stond Yeshua in de tempel en riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. De rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift, dat zijn de woorden van Yeshua. En dat zegt de schrift inderdaad. Alweer vervult Yeshua een profetie. Dit keer een profetie uit Jezaja. Waarin staat hierheen. Hier is water voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld... Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld. Koop wijn en melk zonder betaling. Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is? Je loon besteden aan wat niet verzadigen kan. Luister aandachtig naar mij en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Bij Yeshua kan je voedsel kopen zonder geld. Nou, dat willen we toch allemaal? Je wilt naar de bakken gaan en brood kopen zonder geld. Dat zou toch wel heel mooi zijn. Dat kan natuurlijk niet. Maar het kan bij Yeshua wel. Bij hem kunnen we water kopen. We kunnen brood kopen. En het kost ons helemaal niks. Dat zijn de woorden, van Yeshaya, de woorden van Yeshua. Het is om niks. Het is gratis. Het is kosteloos. Kortom, het is genade. Immers, als je het water wel zou kunnen kopen... en je zou er wel een prijs voor kunnen betalen... dan is het geen genade meer. Maar dan is het puur een loon voor een bepaald werk. Het is geen genade van God... Genade en loon naar werken. Ze sluiten elkaar niet uit en ze spreken elkaar ook niet tegen. Het verschil is alleen, genade is een gift van ja, wij voor alle mensen. Want we hebben allemaal gezondigd en delven de heerlijkheid Gods. Paulus spreekt daar heel krachtig over. Hij zegt, iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade, en daar staat het, die niets kost. Net zoals het water uit Jezaja 55, kan het kopen voor niks door God. Genade die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen... omdat hij ons door Christus, Messias, heeft verlost. Dus die genade die kost helemaal niets. Het is het water uit Jesaja 55, waarvan Yeshua zegt... dat water, dat ben ik, dan moet je tot mij komen en voor mij drinken... dan zal je verzadigd raken. Dat is genade. Loon naar werken is iets anders. Het staat er helemaal los van... Want Yeshua zegt wel, ik kom terug en ik neem mijn loon mee. Ik heb mijn loon bij me. We begrijpen dat principe uit het gelijkenis van de talenten. De een kreeg 1, 5 en 10 talenten. En de meeste vroeg rekenschap aan het einde van de periode. Wat heb je met mijn talenten gedaan? Nou, Hij had het verdubbeld en die andere had het verdubbeld. en De derde had het onder de grond gestoken, want hij was bang dat hij zou verkwanselen. Nou, en we weten wat er gebeurd is. De ene kreeg vijf steden, de ander kreeg tien steden. Dus ze kregen een loon naar een bepaald werk op basis van hoe zij met de talenten die zij gekregen hadden omgegaan zijn. Loon naar werken. En zo is het ook. Wij werken voor onze werkgevers. En als ik een maand lang voor ING gewerkt heb, krijg ik aan het einde van de maand krijg ik een salaris. Dan noemen ze loon naar werken. Ik heb het verdiend. Het is geen genade, ik heb ervoor gewerkt. Het komt mij toe. Het is mijn recht. Het is mijn loon naar mijn werk. Ik heb het verdiend. Maar, toen ik op 16-jarige leeftijd in de auto van mijn moeder stapte, en tegen de muur aan reed, de auto verrot ree, 5000 gulden schade reed, moest ik het gewoon bekennen bij mijn vader. Eerst naar mijn moeder gegaan. Ik zei: Wat, wat, moet, wat moet ik doen? Ik heb de auto kapot gereden tegen de muur aan. Ik was 16 jaar. Moest ik sowieso niet in die auto zitten. Ja, ja, je zal het toch aan je vader moeten vertellen, want hij komt me toch wel een keer achter. Toch van geest naar mijn moeder toe, die zijn wat, wat zachter vaak. Toen zegt, je zou toch moeten vertellen, of het nou leuk is of niet. En, uh, dus uh, ik zeg, papa, misschien iets wat u wil zien. Ze zeggen, ja, wat is het dan? Nou, wil even meekomen. Dus ik zei. Oké, toen zei hij dit. Lekker is dat. Dat geintje kost me 5000 gulden. Ik kan vast aan de slag gaan ik uh, kan vast uurtjes gaan schrijven. Die Ga vast je uurtjes maar schrijven. Ik wist precies wat ik bedoelde, want natuurlijk bij een bedrijf, dus we hadden, het was in de zomer, het begin van de zomer, en we konden daar, dus je kon er gewoon beginnen, je kon er elke moment beginnen met werken. Dus ik ben gelijk de kas in gegaan, en ik ben aan het werk gegaan, en ik zat me uurtjes te maken, en terwijl je zit te werken, want het is handenwerk, kan je je gedachten vrije loop laten gaan. En ik zeg 5000 gulden, allemaal met dat ook hoop geld, ik verdien, laat nou, ik zeggen dat ik 10 gulden per uur verdien, maar dat verdien ik nog niet eens, had ik 500 uur moeten werken. Dat is de hele zomervakantie, tien weken lang ben je kwijt, 5000 gulden alleen maar om de schade af te betalen die ik veroorzaakt had omdat ik die auto in de prak gereden had. Ik kon het niet geloven, ik dacht van hoe is het mogelijk, hoe heb ik het zoveel laten kunnen laten komen. Ik had er echt spijt van, ik dacht hoe is het mogelijk, 5000 gulden, daar zou ik zoveel mee kunnen doen. Je bent 16 jaar. Is dat niet Ben ik hier een verzelfde gekraagd, hoe is het stom? Dus ik dacht van ja, het heeft ook geen zin, ik ga maar werken, ik ga maar beginnen. Nou, Ik begon te werken. Het was een uur of twee. En ik ging doorwerken, werken, werken, werken. Inmiddels begon het donker te worden. We hadden nog geen verlichting in de kast, zoals je dat tegenwoordig vandaag wel hebt. Toen was het was half elf en het begon echt wel goed donker te worden in de kast. Dus je kon ook niks meer zien. Ik dacht: ja, ik moet die uren maken, dus ik ga maar door. Toen zat ik dan. Ik dacht: hoe is het mogelijk? Hoe ben ik hierin terechtgekomen? Toen hoorde ik de fiets het pad opkomen. Mijn vader die zocht me, maar je kon het natuurlijk niet zien. Het was donker. Maar ja, waar ben je? Ik zei: hier. Wat ben je aan het doen? Ik zei: ja, ik ben aan het werk. Ik heb nog uh, 49 uur te gaan. Hij zegt. Dat is goed zo. Naar en ik wist precies wat hij bedoelde. Dat was genade. Daar had ik geen recht op. Het werd kwijtgescholden. Dat is genade. Ik had het niet verdiend. Het was me gegeven. Om niet. Kom naar me toe. Dat is het grote verschil tussen je loon naar werken en genade. Ze sluiten elkaar niet uit. Genade is onverdiend. Je kan het niet krijgen. En dat is maar goed ook dat het niet kan betalen. Want als zouden we de genade van Yeshua moeten betalen. We kunnen niet betalen. Het is te groot wat hij gedaan heeft. Het kost te veel geld. Dat zouden we nooit op kunnen brengen. Dus we kunnen dankbaar zijn dat genade voor niks is. En de vrouw met wie Yeshua praatte, snapte dit principe helemaal. Want ze zegt ook, geef mij dat water, heer. Snapte, ze snapte het. Dan zal ik geen dorst meer hebben. En hoef ik ook niet meer hierin te komen om water te putten. Nou, misschien had ze trouwens niet snapte. Want ze stond steeds aan het, water, het fysieke water te denken. Dus Yeshua ging dan maar eens verder. en zegt, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. Ja, u hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt. U hebt vijf mannen gehad... en degene die u nu hebt is niet uw man. Wat u zegt is waar. Daarop zei de vrouw... Nu begrijp ik dat u een profeet bent. Onze voorouders vereerden God op deze berg. En bij u, bij de Joden... zegt men dat in Jeruzalem de plek is... waar God vereerd moet worden. En dan zegt Yeshua... Vers 21, 21 geloof me... komt een tijd dat jullie nog op deze berg... nog in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet word je vereerd. Maar wij weten dat wel, want de redding komt immers uit de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen... dat wie de Vader echt aanbidt... hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Want God is geest, en wie hem aanbidt... moet dat doen in geest en in waarheid. En de vrouw zei, ik weet wel dat de Messias zal komen... dat betekent gezalfde, hebben we het ook gelezen in het vers... En wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen. En Yeshua zegt tegen haar, dat ben ik die met u spreekt. Dat is die kern van Jesaja 55, die geweldige Messiaanse profetie. Dat water slaat op de Messias. Als je van hem drinkt, zal je nooit meer dorst hebben. Maar je zal structureel verzadigd raken. Een verwijzing naar het eeuwige leven. Structurele verzadiging is het eeuwige leven. Iets wat fysiek voedsel niet kan realiseren. Het geestelijke water van Yeshua kan dat gelukkig wel... En daarom zegt hij ook: Er komt een tijd dat het niet meer belangrijk is waar je God aanbidt. Immers, een locatie is een fysieke aangelegenheid. Maar bij God de Vader is het belangrijk dat je hem aanbidt in geest en in waarheid. Dus niet meer gebonden aan fysieke locaties. Want fysiek verzadigt namelijk niet. Het houdt een keer op. Fysiek voedsel verzadigt ook niet. Maar geest doet dat wel. Dus we moeten God ook aanbidden in geest. Dat betekent eigenlijk via de Messias. Want de Messias, hij is dat levende water. Wat een symbolisch iets betekent voor het eeuwige leven. En dat eeuwige leven is alleen via de Messias. Omdat hij de toegang tot de Vader heeft mogelijk gemaakt door zijn verzoenend offer. Hij is de middelaar tussen God en mensen. Tussen alle mensen. En daarom vind ik het wel interessant dat Yeshua zich openbaart. Als zijn de Messias, hij deed het niet vaak. keren dat hij het deed, één of twee of drie keer. Max was als eerste aan de Samaritaanse. En niet aan de Joodse gemeenschap. Niet aan zijn directe broeders. Interessant. Zoals ik al zei, veel messianen en christenen zien ons als buitenbeentje. Ze denken dat we Yeshua niet op de juiste plaats waarderen op de juiste manier. Ze zeggen zelfs dat we anti jeshua zijn. Een opmerking die echt heel veel pijn doet bij mij. We zijn niet anti-Yeshua, want we doen niets liever dan luisteren naar zijn woorden. Als hij spreekt, luisteren wij. De opdracht van Mozes staat in het Tora: Luister naar Yeshua. Wat hij zegt, dat moeten we doen. Als hij spreekt, dan luisteren we. We geven hem de lof en de eer die hij toekomt. Zijn woorden zijn goud ombrand, Ze zijn eeuwig, ze zijn geest, ze zijn waarheid. En ze zijn het bewijs van zijn grote Messiaschap. En de Torah duidt er al op. Luister naar hem. En als hij spreekt, Yeshua, dan luisteren we. En dat gaan we doen, want we zingen ook Ram Van Isha Hoog verheven is Yeshua, Messias. Amen.